Some tall, some quiet, some small, and they nibble on well anyone. And we're... Oh, that's what I'll do Free!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 And to the rhythm.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 Van Zandvoort, op 106.9 CF2FM CFM dus Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben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 CD van jou, CD van mij. CD deed van ons allebei. Maar brede van moeder, van mijn moeder, dus van mij. Z van jou, z van mij. Sex, sex, sex cry, cry, croc, cra, crack, crack